Wouter Jong met het NOS-journaal. Turkije wil voorlopig niet meer met Nederlandse bewindslieden praten... en Nederlandse diplomaten komen voorlopig Turkije niet meer in. Dat heeft de Turkse vicepremier gezegd. Die roept het Turkse parlement ook op om het vriendschapsverdrag met Nederland op te zeggen. De vicepremier zegt dat hij hoopt dat Nederland door deze maatregelen terugkomt van zijn fouten. De situatie rond het Turkse consulaat dit weekend was volgens burgemeester Abu Taleb van Rotterdam zo heftig dat hij de politie toestemming had gegeven om te schieten als de boel uit de hand zou lopen. In Nieuwsuur zei hij dat hij verrast was dat de Turkse minister Kaya van familiezaken beveiligers had meegenomen die mogelijk wapens bij zich hadden. De burgemeester besloot daarom een zwaar bewapend politieteam in te zetten.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 VVD-lijsttrekker Rutte en PVV-leider Wilders hebben in het een-vandaag-debat fel naar elkaar uitgehaald. Rutte vroeg Wilders hoe hij zijn Koranverbod gaat handhaven. En Wilders zei opnieuw dat er geen Koranpolitie komt. Rutte noemde het verbod daarna een nepbelofte. Verder zei Wilders dat hij niet gelooft dat Rutte na 15 maart nog steeds niet met hem wil regeren. Omdat dat volgens hem een belediging is voor de kiezer. De Oekraïnse geheime dienst doet onderzoek naar de Russische deelnemster aan het Eurovisie Songfestival in Kiev. Julia Samolova trad in 2015 op de geannexeerde Krim op. De geheime dienst wil nu weten of zij vanuit Rusland naar de Krim is gereisd. Als dat zo is, dan is ze volgens Oekraïne in overtreding... en dreigt er een inreisverbod. Dan zou ze dus in mei niet mee mogen doen aan het festival. Het weer bewolkt, het koelt vannacht af naar 2 tot 4 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Als de zon schijnt is het 13 tot 16 graden. Bij bewolking is het een stuk frisser. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.